Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. ZFM, ZFM Sport Live is het vandaag... met negen wedstrijden waar we bij zijn. VSV Kolping, United daarvoor Schoten, Allianz VVH...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 En dan uh, hebben we, dit moet een zondag uh, zijn van uh, de twee heren Lange Frans en Bangers B.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 met iedereen in me wat borstjes, tonijn en wat lamsvlees Breng ik wijn, bier en huis Totdat iedereen een lamspeest. En feest in het rond met wat zondagruimst En dan weet je, dit moet wel een zondag zijn Dit moet een zondag zijn ik Voel me lekker en ik maak me niet druk Dit moet een zondag zijn De zon schijnt dus de dag kan niet stuk Dit moet een zondag zijn Als ik zie hoe je ligt aan me zij Dit moet een zondag zijn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 we put a soul zij. side The soul's high, like this is the calcary stick We put a soul down side I'll see you in the same side We put a soul down side And that is what you tegen mij.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 Celeste? Ja, de, de, de, de, be, de beste verslaggeefster van vandaag. Ja, maar doe je dat nou gewoon onbewust een bruggetje maken, mee, toch? Ja, ja, ik doe alles onbewust, joh. Het is allemaal, uh, hè? Routine. Ja, dat zeggen ze. Hi Celeste, hoe is het bij Allianz uh, VWA Velzebroek jouw club? Hey Henny, hallo. Um, het is uh, nu net rust. En uh, na twee minuten voor rust uh, werd nog een vierde doelpunt gescoord door VWA Velzebroek. Het is onvoorstelbaar, meisje.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 Ja, ze om. zijn er nog niet dat in. Staat. Nee, maar het is, nee, is natuurlijk 1-4 bij Allianz. Hey. Hallo. We gaan straks ja. even kijken hoe het bij, uh, bij Schoten tegen United staat. Want United uh, en Wijk aan Zee, dat zijn de clubjes die je nog ingehaald moet ja. worden. Ja, oh, het is toch wel spannend hoor. Hey. Nou, Welke fijne middag voor je Celeste. Wedstrijd. Hou er zo. Leuke wedstrijd dit. Ja, en je ja. koeken zijn op. Die waren heerlijk. Ja, dat dacht ik al. <laughs> we gaan naar Justin Luiten. Die zit bij uh, RCH tegen onze gezellen. Om den keizer zijn baard, denk ik, Justin. Ja, dat kun je wel stellen, ja. Ah, daar is de wedstrijd, uh, dat is niet aan de Nieland wedstrijd af te zien. We zijn een paar uh, vijf minuten na de rust. Uh, op dit moment staat nog steeds 1-0 het voordeel van RCH. Dat ik het van Erwin IJssel. Uh, ja, het is, het is een beetje over en weer nog steeds. Kansjes, uh, keeper uh, van RCH, Mike Brandenburg, kwam het goed weg. Toen hij bij het uitverleden tegen de benen van Mitchell Gevena schoot. De bal van Lampenland uiteindelijk in de voorde van de verdedigers van uh, RCH. Maar het geeft wel aan dat het uh, dat aan beide kanten uh, ja, mogelijkheden genoeg liggen. Uh, we Dumme we gaan over de rechtkant van het veld. Paulus zit voor SCA. Maar staat daar de immers uh, scherpe grensrechter, en witte vlaggen. Uh, ja goed, ook dat hoort bij deze wedstrijd. Is dat met een um, bepaald uh, cynisme? Ja, ja. Het is aan beide kunnen er wel af en toe dat je bij jezelf denkt van nou, hè, metertje voor, metertje erachter. <lacht> we doen even onze ogen dicht. Er staat een, een, een, een, een scheidsrechter in het midden die heeft, uh, nou ik denk in een straal van vijf uh, meter onder midden cirkel, het hele telk gemaaid. Uh, die die, die sloft zich eigenlijk uh, helemaal de wezenlozer. Uh, nee ja, die ziet het zelf niet, dus dan maakt het ook niet uit. Dan kan je een even. Ja, Maar Voor hem is het ook de keizer van de baard, hè? of de baard van de keizer. Uh, ik, ik denk ook dat hij met, hij met die gedachte van huis terug gaat. Uh, hij is zo te zien ook niet echt op zijn voeding letten. Als lifestylecoach in, in mijn vakgebied zou ik echt kunnen helpen, denk Na de wedstrijd. Justin, vorige week liep jij dus warm bij de, wedstrijd, de kampioenswedstrijd tegen Robin Hood. En daar stond ook een assistent grensrechter of scheidsrechter. En daar had jij het ook niet zo op, want die, die vlachten ook op de meest gekke momenten. Ik heb het <lacht> daar niet zo op, tenzij het nog voordeel wat zeg je tenzij het voordeel is, ja. Maar dat. Als het ons voordeel is, dan vind ik het ook al Maar nou, als een andere doet, hey, denk doe ik dat we nog Duidelijk verhaal. <laughs> hey jongens, maar ik kom er net dat Allianz uh, 4-1 achter staat. Ja, ja. Sowieso. Sowieso. Ja? Sowieso. Nou, ja, ga even het nog pakken. Zo is het. Justin, in de eerste. Juist in de eerste. spreek je straks. Hoi. Oké, okay, hoi. Ja, weer een muziek. En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 Altijd bij een sportprogramma hoort ook natuurlijk de muzikale omlijsting Die was dit keer van Wulf met All Things Under The Sun. U luistert naar ZFM Sport Live en we zijn vandaag bij zeven wedstrijden. Eén van die wedstrijden stond het nog 0-0 toen we weggingen bij Tjerk de Blauw. Hoe is het nu? En daar staat er nog steeds 0-0 uh, in die wedstrijd tussen uh, Broemendaal en Wijkerzee. Net een kans voor uh, Tim Schoenmaker. Dat is een combinatie tussen uh, hier en Tim Joon. Een goede 1-2 combinatie. En... Uh,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 die is de nummer 11...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 ...onderweg zijn naar Rotterdam. Het is ja. onvoorstelbaar. Ja, uh, wordt, wordt spannend, wordt spannend. Kom ik zo op? Maar... We, we gaan natuurlijk ook naar het voetballen toe. Ja, want en, nou ja, echt spannend was het niet meer bij BSM-HBC. Daar is Erik van Westerlo Toen je we verlieten was het 0-3. uit een penalty, eh, Erik. Ja, dat er was na een penalty. Uh, het is nu uh, inmiddels 0-4 in de tweede helft. Dan zijn, we, dan zijn we bezig in de tweede helft.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 nu, oh, ja, weinig ging de zesde er ook weer in. Ze staan allemaal zo'n beetje op, op de stip staan ze de ballen. <laughs> en het kaats maar heen en weer, het lijkt nergens op. Maar goed, het is wel leuk, uh, amusant om eventjes naar te kijken natuurlijk. Uh, ja, BSM had zowaar één, één, één, één mooie uitval. Uh, Jansen, de linksbuiten, is best een snelle vogel. Die uh, ging er weer alleen uh, na een diepe bal, helemaal alleen vandoor. Nu kwam er wel iemand mee. Dat uh, was Van der Meer. En, uh, maar Van der Meer die, uh, had een vrije kans eigenlijk van twee meter voor de goal...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 door het uh, hele lange ballen is VC wel iets sterker, maar verder helemaal geen voetballer. Uh, en nu krijg we een uitval, boos, dus dat is wel, er uh, wordt geplagd. Het jij zegt, laat het weer doorgaan, Maar nou, ja, ik kan het hier verder niet zien, want dat is een andere kant. Maar, uh, nee, het, het gebeurt er niks. Nee, het, is, het voetbal is er een beetje uit bij allebei. Is, uh, is uh, Mitchell Bormel nog ingevallen? Nee, nog steeds niet. Vind ik een beetje raar trouwens hoor. Ik, ik had die jongen toch wel doen, zeker in dit stadium. En Bosman? Uh, Bosman, die zat er ook niet niet in. Nee, dit is... Uh, nee, oeh, mooie actie. We gaan nog even kijken. Uh, ja, ja, nee, het gaat niet, nee. Ze pingelen veel zoveel, er zit geen combinatie meer in. En dat zat de eerste helft uh, bij allebei de ploegen er wel in. Jammer voor je, Johan. Uh, nee hoor, de zonnetje kom je door. Oké, okay, VSV Copping Boys, tussenstand 1-2. <laughs> Dank je wel, Johan.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 Ja, uh, Als ik uh, die tussenstanden nu zo hoor. 2-0 daar bij Bloemendaal en uh, bij VVH Velsenbroek. Uh, Wijk aan was een van de ploegen die VVH Velsenbroek dus moest passeren. Dan is dit dus natuurlijk gunstig. En voor United en Davo. Dat ja. wou ik net zeggen. United ja. ja. Davo staat er ook achter. Dus ja. VVH doet, uh, doet goede uh, zaken. Ja, dat, nou? dat, dat lijkt me wel. Uh, dan gaan we weer uh, naar het uh, muzikale uh, wacht, geteelde. Wacht heel even jongens. Uh, want het is nog minder dan uh, 60 kilometer. 55 oh kilometer te gaan in Luik-Bastenaken-Luik. Intussen is... Uh,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 Ik denk dat het peloton nou eens een keer moet gaan opschieten. Ja, ze hebben de Col du Rocher gehad. Dus dat kan ik er dan nog wel even bij zeggen. We gaan weer terug naar het muzikale verhaal. Want ik hoorde net, er moet iets van Nederlandstalig. Ik heb ooit nog eens een keer naar zo'n programma zitten kijken... over de beste singer-songwriter. En toen kwamen we dit tegen. Nielsen met Beauty in the Brains. Ik ben niet zo'n held van mezelf. Maar ik heb een supervallen bij me. I thought I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 Alles, alles, alles, alles, alles in ze heeft de beauty en de brains. Oh oh oh oh, het voelt goed, hey, het voelt. Ze heeft de beauty en de brains, beauty, Ah uh, uh. The beauty and the brains, the beauty, ay. Hey. Ze heeft de beauty and the brains, beauty, ah uh, ah uh. The beauty and the brains, the beauty. Come on, ze heeft de beauty and the brains, beauty, ah uh, ah uh.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 Doe je met me, ja, saai je. Alles, alles, alles, alles, alles in één. Mm -hmm. Ze heeft de beauty en de paint. En oh, oh, oh. Het voelt goed, het voelt goed, ja, oh yeah, ja. Yeah. Het voelt goed.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 Uh, daardoor zijn de posities een beetje gewisseld, waarbij we allemaal wel een beetje hopen dat we dit nu vast kunnen houden. Dus het, ja, ik hoop het. Ja, we en, hopen het, het met jou, Celeste. En uh, ja, we gaan het zien. Komt, komt allemaal goed, Meisje. Komt allemaal goed. Geel-wit Kismet. 1-3 was het, Danny Prinsen. En er staat nu 2-3. Geelwit maakt net de aansluitingstreffer door Wesley Bronkhorst die kopt de bal binnen. En Gelwit, uh, ja, de, de wedstrijd speelt zich uh, grotendeels af op de helft van kismet. Alleen, uh, ja, hij zit er aan te komen, maar hij moet nog wel even binnenvallen. <laughs> ja, wanneer gaat dat gebeuren? Vertel het maar. Je hebt een uh, voorspellende ik geest. Oorspel, want, uh, we, hebben, we hebben nog een minuut of tien, denk ik. Ja. Te spelen. Dus, uh, maar ja, ze gaan er vol voor. We zijn over vijf minuten bij je terug, uh, Danny. Ja, Is, is goed. Dan. Oké, okay, dank je. Okay.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 ja, goed, er, er wordt niet voldoende gevoetbald. Uh, daarnaast uh, uh, gaf de scheidsrechter met een drinkpauze. En uh, mijn grote laatste scheps eigenlijk dat de twee meest ervaren jongens die het team zouden moeten ruigen uh, als een dom op de scheidsrecht en, en, en verhaal gaan halen. Uh, mijn conclusie daarbij is eigenlijk dat het, uh, dat het ontbreken van de juiste ervaring uh, misschien ook wel een keer rolletje speelt binnen dit team. Uh, er, er staat er eentje op middenveld, ik zou heel leuk die heet Erik Dekker. Nou, ik, ik, ja, de, de, de man staat de wel van alles om nog wat uit te maken. Uh, voetbal onwaardig eigenlijk. En uh, ja goed, als Erwin IJssel zich er ook mee gaat bemoeien. De man die eigenlijk voor het doel moet zorgen. Dat, uh, komt het spel van RCA niet te goede. Neemt die jonge jongens niet, uh, niet echt mee in de, in de goede flow, zeg maar. Jammer hè? Heel jammer man Het is een hartstikke mooie club, mooie mooie uh, historie. Ja. Maar uh, op deze manier gaan dingen zijn nachtkaars uit natuurlijk. Als je ook speelt zoals Erwin IJssel, zoals Martijn dan uh, net suggereerde, uh, ga, snel gaan verliezen. Aan de schoten, dan, dan, ja, dan, dan is het einde eigenlijk wel zoek. Hij maakte de 1-0, Gever maakte de 1-1. En hoe lang is er nog te spelen bij RCH, onze gezellen? Een minuutje of acht, Henny. Dankjewel, Justin. We gaan gauw naar een wedstrijd waar het heel spannend is: namelijk United Davo tegen Schoten. En Schoten doet op, op dit moment, denk ik, goede zaken, Marcel Akenboom.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 Oké. Okay. Dankjewel. Tot okay, straks. Oké, graag gedaan. Tot straks. Luik, was het Nog 45 kilometer 2 minuten en 28 seconden is de voorsprong van de vierman op kop Ja, en dan uh... <coughs> dan wordt het tijd voor Sean Menness en het nummer dat heet In My Blood. It's like the was caving in. Sometimes I feel like if up but I just can. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing I'm overwhelmed and insecure Give me something I can take to ease my mind slowly Just have a drink and you'll feel better Just take it home and you'll feel better Keep telling me that it gets better Does it ever Help It's like the walls are keeping it Sometimes I feel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 times i feel like giving up but i just can't. it is in my blood it is in my blood oh. We're